Drie uur, René van Brakel met het NOS Journaal. Na de Amerikanen en Russen zijn nu ook de Chinezen geland op de maan. Het ruimtevaartuig maakte even na twee uur een zachte landing. Het gaat om een onbemande missie met een robotwagen die over het maanoppervlak zal rijden. Het is voor het eerst in 37 jaar dat er een ruimtevaartuig op de maan is geland. Er zijn nog geen beelden. De lander en de robotwagen maken morgen foto's van elkaar en sturen die dan door naar de aarde oud Wijsglas vindt het niet chiek dat fractievoorzitters anoniem hun beklag doen over voorzitter van Miltenburg van de Tweede Kamer. Hij zegt dat daar genoeg mogelijkheden voor zijn, maar niet in de media. In de Volkskrant zijn acht fractieleiders buitengewoon kritisch over de Kamervoorzitter. Haar woordvoerder laat weten dat de discussie binnen Kamers moet worden gevoerd. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu is morgen niet welkom bij de begrafenis van Nelson Mandela. Hij zegt dat hij niet is uitgenodigd. Tutu was een vriend van Mandela en hij streed jarenlang voor zijn vrijlating. Een woordvoerder van de regering ontkent dat Tutu niet welkom is... en zegt dat er wordt gezocht naar een oplossing, zodat hij toch bij de uitvaart kan zijn. Tutu is kritisch op regeringspartij ANC. Die volgens hem is te vergelijken met het vroegere apartheidsregime. Zeker 2400 leden van de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden hebben hun lidmaatschap opgezegd na een opschoningsactie, vooral vanwege hun leeftijd. Eens in de tien jaar moeten leden een nieuwe pasfoto en een kopie van hun legitimatiebewijs opsturen. Door de opschoningsactie is er plaats voor nieuwe leden, want jaarlijks melden zich nog zo'n 1500 liefhebbers aan. Het ledenbestand verjongt iets door de actie, al is een derde boven de 60 jaar. Het weer droog en af en toe zon. Temperatuur rond 7 graden. Vanavond bewolkt, vannacht regen. Het is dan 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A13 Den Haag richting Rotterdam is nog altijd dicht door een kettingbotsing. Bij knooppunt Prins Klausplein is de weg afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht om half 4 vanmiddag de weg weer vrij te kunnen geven. Tot die tijd kan het verkeer richting Rotterdam omrijden via Gouda. Via de A12 en de A20... Alhoewel, er staat wel een file op de A20 richting Hoek van Holland... bij Rotterdam-Krooswijk. Drie kilometer door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Alsjeblieft, schat, voor jou. Oh, da dankjewel. En wat is het? Een radiatorborstel. Leuk. Handig ook. Je had het kunnen weten. Als je echt indruk wil maken, geef je deze kerst een stadcadeau. Parijs bijvoorbeeld. Of Berlijn. Of Londen. Met NS Highspeed ben je er zo. Vanaf 35 euro ben je al in het centrum van Parijs. Boek je treintickets op nshighspeed.nl Ziggo heeft Office Basis. Het alles-in-één pakket voor ondernemers. Met supersnel internet tot 150 MB, telefonie en televisie... vanaf 44 euro ex BTW per maand. Nu met voordeel waar u nog wel even uit moet kiezen. Een gratis Samsung Galaxy Tab 3, een interactieve HD-recorder... of tot 8 maanden korting.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 Dat wordt dus een cruise van Cruise Direct. Cruise Direct naar cruisedirect.nl... of bel nu met een van onze 30 cruise-specialisten... via 0900-0922. 15 cent per minuut. Met Vreek weer. Ja, ik vind het allemaal mooi. Tablet, HD-recorder, korting. Kies u maar. Kies ook uw voordeel bij Office Basis. Bel gratis 0800-0640. Succes met kiezen. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO. Hans Smit. Goordemiddag tot half vijf vanuit De Lamar in Amsterdam in het Grand Café. Als u voor het gebouw staat aan de linkerkant, die kleine ingang. Ja, daar moet u zijn. Wat kunnen u, kunt u zo verwachten tot half vijf? Nou, Victor en hier bijvoorbeeld in de bus op weg naar Eindhoven. Uh, reist hij of, alleen of met anderen? Dat horen we straks verder. Jaap van Eyck over de documentaire die hij maakt over Mr. Pinkpop Jan Smeets. Vanavond op de televisie. Tim Knol gaat nog twee keer spelen. Uh, Hansen -Jager, die bespreekt een drietal uh, uh, beeldende kunstmanifestaties. Tentoonstellingen heette die ook wel. De virtuele we met Nanja Hübscher. En we gaan het straks ook hebben over Oh My God, ex Show, What the Fuck. De voorstelling van Doodpaard. Maar eerst even iets heel anders. De recensie top 5. Welke voorstellingen kregen de meeste sterren in de krant? Constant Meijers. De theater top 5. Ja, je zou kunnen zeggen, hij is van alle markten thuis. Want daar zit uh, cabaret in. Daar zit een uh, heel spannend toneelstuk in. Er zit iets in uit Vlaanderen. En er zit ook een opera in. Op 5. Op de vijfde plaats staat de speler door de Nederlandse opera. De Telegraaf gaf vier sterren. Eddie Vetter schreef... Mark Albrecht geeft met het residentieorkest... Prokofje's grillige en grimmige sarcasme het volle pond. Een voortreffelijke voorstelling van een opera... die hierna weer minstens 35 jaar op de plank mag liggen. Op vier... Vier cabaret, Sarah Kroos. Haar voorstelling heet Van Jewelste. En Mike Peek gaf in het parool vier sterren. Bij Kroos kunnen cynisme en emotie naast elkaar bestaan... zonder dat een van de twee aan geloofwaardigheid inboet. Ze maakt een karikatuur van haar vader... die op zijn 72e plotseling aan de drugs gaat... maar krijgt de zaal muisstil als ze naar de toekomst kijkt... zonder hem, razend knap. Op drie. Als je niet kunt terugbetalen... Wil ik de op van uw vlees? Op drie, uit Vlaanderen, de onvervangbare en zeer bijzondere, nu al oudere theatermaker Jan de Korte. Hij heeft samen met uh, compagnie Marius de voorstelling Shylock gemaakt, een nieuwe bewerking van een Shakespeare. Karin Veraard gaf vier sterren in de Volkskrant... met maar een paar personages, een eigen krachtige tekst en regie. vertelde Korte een verhaal van nauwelijks verhulde vooroordelen... en discriminatie van kortzichtigheid, ijdelheid, vreedheid... en toch ook van mededogen. Op 2. Ik vond dat je het recht had om de waarheid te weten. Oh? Welke waarheid. Vreed en Teder. Een uh, toneelschuurproductie. Het is een regie van de jonge aanstormende regisseur Michiel de Recht. Hani Alkema gaf in trouw vier sterren. Alejandra Teus is als Amelia adembenemend. Zoals teus Amelia's waarachtige... of juist gespeelde naïviteit met een enkele oogopslag duidt... en tegelijk het raadsel ervan handhaaft, is ongekend. Dubbelzinnig en onweerstaanbaar. Zij is vreed en teder. Meesterlijk. En op één... Heel bijzonder, op één... Uit Brussel van uh, La Monet, Opera de Munt, Hamlet, een opera in vijf acten. Daar gaf Max Arian zelfs vijf sterren aan in de theaterkrant. Arians schreef, deze anscenering zit vol met heel mooie vondsten. Niet alleen het bewegende en draaiende trappendecor... maar ook intiemere scènes, zoals de confrontatie tussen Hamlet en zijn moeder. Ze zijn hier niet gezeten op een bed in haar slaapkamer... maar Hamlet zit in zijn blootje in een ouderwetse badkuip... en zijn moeder wrijft en borstelt hem af. Ja, de top 5 na nou te lezen op theaterkrant.nl. Hij dacht dat hij wel even zonder de muziek kon. Lekker foto's maken, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dus is hij terug, en we zijn er blij om, met andere Soldaat aan zijn zij. Hier is Tim Knol. Beat My Heart. Ja, als dat is zou kunnen. Tim Knol met alle Soldaat samen. Soldier On heet het uh, nieuwe album van Tim zijn derde album. Zelf geproduceerd ook. Gloednieuwe band. Kan je het iedereen aanraden? Een sabbatical eigenlijk? Uh, nou, Het is altijd even goed mee even na te denken wat jij nou eigenlijk wil maken of ja. wil gaan doen. Ja. Wow. En ik had echt gewoon niet moeten zeggen dat ik een sabbatical ging doen. <lacht> Hoezo niet? Nou ja, ik, achter, het is gewoon heel logisch. Als je 2,5 jaar gewoon alleen maar aan het spelen bent en... Alle festivals, uh, Pinkpop Lowlands, twee platen uitgebracht. theater toegedaan. gedaan. Dan is het op een gegeven moment ook wel even lekker om even na te denken... van wat wil ik nog en wat ja. heb ik allemaal gedaan. Is het allemaal te snel gegaan? Hè? Nou ja, okay, ja, dat is ook niet erg, weet je mm. nee, het ging niet te snel. Nee. Het, was gewoon, het, het voelde goed. Tot ja. het eind, tot, tot, tot, tot de serbetricole. Ja. Dus ik, ik moet gewoon even een jaartje anders doen... en even nadenken van, wil ik het nog gaan maken? Ja, en, en, en dan kom je terug na een jaar... dan is je, je, je, je maatje, uh, Matthijs van Duivenbode die gaat met iemand anders, die gaat met Douwe Bob spelen. Ja, die geen zo kort door de bocht is. En dat. Ja, ik... ja we vonden het even heel kort samen. Ja, precies, heel kort. <lacht> nou ja, inderdaad, ja, op een gegeven moment... Uh, werd, werd, werd keuze, maakte hij de keuze om uh, met uh, de Douwe te gaan werken. Mm -hmm. Ja, dat is prima. Ik, de verandering is goed, zei hij toen. En toen dacht ik van, ja, helemaal niet... Nee, dat dacht nee. Het is helemaal niet. Maar na een, na een maandje was het, ja, het was toch wel een punt. Het was wel goed om uh, nu... Ik word wat zelfstandiger ah, van. Ja, yeah. achteraf ben je hem dankbaar? Of? Jawel. Hm. Ja, het is nu wel heel erg goed dat, dat, dat, ik, dat ik dingen zelf doe. Ik was hm. wel een beetje lui geworden dankzij hem. Ja, want nu, je hebt ook zelf geproduceerd op deze cd. Dat betekent dat je naast degene die alle, uh, ja, alle ja. knopjes instelt... Uh, jij, jij bepaalt het geluid uiteindelijk. Ja, samen, ik, ik, heb, ik heb echt samen met Frans Hagenaars geproduceerd. Ja. Maar ik heb wel veel meer... Ik vroeg, voorheen deed Matthijs dat altijd. Mm -hmm. En toen kon ik zelf uh, koortjes bedenken... en gitaarpartijken uh, opnemen en, en bedenken. Dat was heel ja. erg tof. En ook ja. wel sounds, geluiden maken. Weet je, een, drums, een, drums, een snare van een drum. Om dat om mooi te laten klinken als we heel tof om mee bezig ja. te zijn. Ja, het voelt ook als een hele grote verantwoordelijkheid. Als je het geluid echt helemaal zelf bepaalt, lijkt me. Ja, nou, dat zeker. En dan kijk, als het, ik heb nu goede recensies gehad. Maar als dat niet zo was geweest, ook volledig mijn eigen schuld dan. Weet ja. je, als het dan niet ja. goed gaat. Ja, ja, daar word je wel heel groot van ineens, dan lijkt mij ook. Nou ja, dat zijn wel, ik heb een paar stappen gemaakt. Mm -hmm. ja. Ik durf nu ook veel meer te doen. Uh, ik, ik zeg ook ja tegen leuke opdrachten waar ik nooit ja tegen durf te zeggen. Ja? Geef eens een voorbeeld. Nou, ik ben met documentaire muziek bezig voor de NOS. Over, over een uh, serie over het Koninkrijk. Daar mogen alle muziek voor maken. Ja, dat is iets wat ik daarvoor nooit durf te doen. Nu, ja, nu wel. Ja. Wordt dat instrumentaal of ga je ook zingen dan? Uh, de... Bijna alles is instrumentaal. wat koortjes, wat, wat weet je wel, wat sfeerische koortjes, maar verder... Uh, ja. En je bent ook nog platenbaas, want je hebt je eigen maatschappij. overigens, deze cd is niet bij je eigen maatschappij nee, uitgekomen. Nee, het mijn, mijn plaatleven is alleen maar vinyl. En uh, heel gelimiteerd. Dus 300 stuks op een singeltje. We gaan uh, volgende maand een Amerikaanse band uitbrengen. Uh, driving and Crying. En dat zijn 300 stuks worden waarvan gedrukt. Ja, zijn liefhebbers... Uh, hmm. Ik, ik zie je bijna nog zelf staan persen, of is het niet zo? Erg? En dat dan net niet, maar we nummeren het wel maar zelf. <laughs> met een, ja, en met, met de, de stempel en dan uh, nummeren ze bij de hand. Ja. Ja, dat wordt echt collectors items dan, als het goed is. Hoor. Als het goed is wel, ja. ja. Het, gaat, het gaat hartstikke goed. De eerste single heeft goed verkocht, dus ja. ik ja. ben blij. Ja. En in januari start je theatertoernay. Uh, uh, uh, worden dat de nummers uit uh, van, van het laatste album en meer? Of ja. wordt het iets heel anders? Het worden veel, veel, uh, veel eigen liedjes. Maar ook, ik ga op Tender een uh, artiest uitbrengen Joe Heywood zijn we niet meer bezig om dat voor elkaar te krijgen. Een geweldige soulzanger uit de jaren zestig. En um, ja, ik wil heel graag uh, dat uitbrengen. Maar dan ga ik ook in het theater, in theater een liedje van hem spelen. Uh -huh. Weet je en, en bijvoorbeeld William Bell... daar ben ik groot liefhebber van... Um, ja, daar ga ik nog een liedje van doen. Dus ik doe wat covers die ik helemaal te gek vind... die misschien de grote publiek nog niet kent. Ja. En uh, wat eigen liedjes. En nieuw, misschien maak ik, ben ik met wat nieuwe dingen bezig. Misschien wil ik ook iets nieuws laten horen. Ja. Nou, dan was je in, in het jaar dat je geen muziek maakte... of althans minder in, in het zicht in ieder geval... was je, was je een geweldige fotograaf geworden. <lacht> uh, staat dat er nu weer helemaal op uh, Het op staat de, wel even een of... of... ja. heel lang pitje. Ja. Ja. Uh, ja. Daar ga ik wel weer mee verder, maar... Ik moet wel een beetje... Kijk, ik heb het heel druk met die nos documenten met mijn mm. eigen cd die uit is. Dat is nu gewoon een beetje druk. Ja. Maar als ik weer tijd heb, ga ik weer foto's maken. Heel goed. Nou, we kijken ernaar uit. Vanavond uh, op het Stille Nachtfestival in de uh, Underground in Lelystad. Morgen in uh, de Fenaar in uh, Eindhoven. En in januari start dus, zoals gezegd, de theatertour. Voor data Kijk op de website timknol.nl. Straks nog één nummer hier, hè? Zeker. Heel fijn. Dankjewel, Tim. Ja, het is, uh, ze zijn er weer hoor de kerstvoorstellingen uh, Nipsneeuw, sneeuw, bling bling, en engelhaarten. Ja, het groep Doodpaard die wacht zich voor het eerst ook aan. En pakt het thema op geheel eigen wijze aan. Een uh, dronken kerstman, verwarde wijze uit het oosten en depressieve kunstkerstbomen. Het is, het is kerst. Het is kerst in OMG x show What the Fuck. Maar daar, dan is, daar is dan ook alles mee gezegd. Uh, acteurs Bakker en Manja Toppers zijn hier. Ja, de sfeer zit er heel goed in. Dat hoor je al. Uh, wat we hier op de achtergrond horen is het geluid uit de voorstelling als we binnenkomen. En het merkwaardige is jullie delen geld uit bij de, bij de deur, Manja. Ja, ik dacht ja. dat jullie inkomsten moesten verwerven als theatergroepen. 25 procent. Maar het is niet de bedoeling dat je geld gaat weggeven, toch? Ja, maar dat is de eerste stap, hè? Oh. Eerst geven we het. Oh, dan, en dan krijg je daarnaal... het weer terug. <laughs> Kunnen de mensen dat investeren. Oh, dat had ik ja. niet begrepen. Ja. Ik zat ineens met 50 cent in mijn handen. Ik dacht, wat moet ik hiermee? Maar die, die moet je, die moet die je uitgeven. Moet je uitgeven ja. Ja, dat is ja. het idee. Dus zoals je soms een waardebond krijgt. Waardoor je naar de winkel gaat en veel meer uitgeeft uiteindelijk. Slim. Dat was het idee. Was het maar idee. niet iedereen had het nog begrepen. Nee, nee, want jij staat dan als Herberg hier je ontzettend de beste doen ja. om uh, popcorn te verkopen. Uh, terwijl dat wordt dan weggegeven door je medewerkers. En uh, zo gaat het nog even door. Ja. Kapstok wil ook niemand gebruik nee. van maken. Nee. Ja, ja. nee, En jij hebt je 50 cent ook nog. Nou, ik heb het uh, inderdaad uh, ik heb zo... <laughs> nee, dat was... Nou, dat echt... We rekenen straks af. Is dat Prima. goed? Ja, ja. Waarom willen jullie zo graag een kerstvoorstelling maken? Want ik vond het helemaal niks voor jullie, voor, voor nee, doodpaarden. Nou, misschien daarom wel, eigenlijk. Mm -hmm. Van verras ons, nou, dat is het idee. Ja, omdat je jezelf uh, natuurlijk altijd wel wil verrassen. Maar ja. de aanleiding was eigenlijk dat de kikker, de kikker in, uh, in Utrecht... die vroeg op een gegeven moment aan ons... kunnen jullie niet iets rond die kerstperiode doen in die vakantie? En uh, ik denk zelfs Gerend zijn, een, een kerstvoorstelling. En uh, dat, dat, eigenlijk trok dat ons gelijk wel. Dat hm. pikkelde wel. Ja. Uh, om, om, Hij zei het echt oh, ja. voor de grap. Hè? Ja, het was een grap, ah, ja. Ja. ja. En toen dacht je van, nou, wacht eens even... Ja. Want, want het thema kerst, wat, wat voor gedachten komen er dan als dat gevraagd wordt in je op, Marja? Nou, bij mij komen er veel verschrikkelijke gedachten. Ik hou er helemaal niet van. Ik, hm. vind, het, ik vind het zonde van mijn vakantie. En uh, ik vind die, al die opgelegde gezelligheid en al het versieren en die commercie, ik, word, ik vind het gewoon uh, onaangenaam. Hm. Dus uh, ik vind het prima om eventjes deze tijd te werken en dan een voorstelling erover te maken. Ja, en, ja dat... Dat komt ook wel naar voren in onze vond. Het is echt een, een, een nieuwe, eigenaardige kerstvoorstelling, ja. toch? Het is niet ja. Ja. Want had jij Eindkomt dezelfde, dezelfde gedachten nee. bij Pino? Nee, nee, niet zo. Ik heb het niet zo extreem. Uh, ik, ik heb niet zoveel last van opgelegde gezelligheid. Tenminste, die, die is er niet bij mij. Dus uh, ik vind het altijd leuk. Een beetje donker. Wat lichtjes. En uh, een paar mensen weer zien die je heel lang niet gezien hebt. En wat koken. En, ja, ik, ik loop ook niet veel door de stad met al die onzin. Hm. Dus ik, ik heb er gewoon niet zo'n last van. Dus ik, ik vind het best een, een, een, een leuke, sfeervolle periode. Hans, we houdt toch jaren inmiddels aan tafel. Heb jij, jij iets meer kerst of zeg je wat? Oh, ik vind het hele prettig. Ja. Ja, hoor geen speciale antipathie tegen. Nee, gewoon een nee. gezellige <laughs> tijd. Jullie hebben het een... Uh, dat kan natuurlijk niet anders. Je hebt het een twist gegeven. Je hebt er iets anders van gemaakt. Uh, ik zie jou bijvoorbeeld als als duivel een groot deel van het, uh, uh, van het uh, spektakel op het podium staan. Uh, de, de zwarte kant van, van kerst of de zwarte ja, kant van december? Of? Er zijn eigenlijk twee uh, vertellers in ons stuk. Je hebt de vertelvee die een beetje in de war is... En er niet helemaal uitkomt. En je hebt de duivel die eigenlijk... Ja, je kan ook zeggen de realist. Die er, een re... die er niet een gelukkig einde van wil maken. Dus die stuurt het verhaal steeds een andere kant op. En eigenlijk sturen ze steeds zo het verhaal naar Believen. Dus de vee een beetje de goede kant op. En de duivel een beetje de verkeerde kant op. <nulg> ja. En uiteindelijk is de vee overwonnen <nulg> Ja, dat, dat is dan wel weer misschien een domper. voor Als je denkt van kerst, gezellig. Uh, ze leeft nog lang en gelukkig... en vervolgens blijkt dat niet het geval te zijn. Ja, maar het kan ook een opluchting zijn... en ze leeft niet lang en gelukkig, Aha. toch? Dat het niet gewoon die grote, dikke, vette, zoete saus, saus eroverheen. maar het is, het is niet, verder niet een depressieve show. Hm. Het is de onderwerpen soms wel... maar het is ook heel erg om te lachen, vind ik. Ja, ja. Wat, wat, wat lees je of wat, wat kijk je... of wat doe je ter inspiratie van zo'n voorstelling, Kuno? Uh, we hebben bijvoorbeeld naar van die uh, pantomimes gekeken... Uh, uh, hoe heet die man? Kelly. Uh, Zo'n zo kunstenaar die, die... Mike Kelly. Mike Mike Kelly. Kelly. Mm -hmm. die, ja, die van die bizarre realiteiten schept. Um, en ja, gewoon de sprookjes een beetje herlezen. En om je heen kijken. We ja, he. staan de ja, Music ja. voor de derde keer bekeken. Heel veel kerstfilms ja. hebben we ook kerstfilms. gezien. Kerstfilms. Ja, ja nou, wat heel inspirerend was, was The Wizard of Oz bijvoorbeeld. Hm. Um, want het is, het is natuurlijk kerst, maar het is ook sprookjes. Dus het zijn niet alleen maar kerstgerelateerde figuren. Dus, nee, weet, je komt erin voor... Uh, de, rood kapje. Dus, dus het, ja. is, het is eigenlijk van alles. Ja. Het, het, het is een beetje een mix van, van legendarische, sprookjesachtige figuren. Ja. En, en eigenlijk die, de, de, de esthetiek van The Wizard of Oz en de manier van vertellen, die was ook heel euh, inspirerend eigenlijk. Vind ik leuk dat je esthetiek zegt, want jullie kiezen er dan voor om het een geheel vorm te geven. In een, ja, het, het, het, het lijkt een beetje verhuisdozen waaruit het, ja. de... de, de, de, de uh, boog van het uh, podium, hoe noem je dat? Uh, theaterlijst. Schouw, ja, theaterlijst is opgebouwd. En het, het ziet er allemaal heel erg, houd je touwtje uit. Is dat met opzet om die illusie een beetje weg te nemen? Nou, we beginnen eigenlijk in die hele glimmende toestand, hè, met al die mooie glimmende gordijntjes. En dan gaat eigenlijk de show die we bedacht hadden, zogenaamd dan. Gaat dan fout. En dan komen er nieuwe realiteiten. En dan komen de realiteiten nee, nee, nee. van de verhuisdozen in. Ja, ja, en dat, dat heeft ook wel te maken met dat je eigenlijk probeert met zo min mogelijk middelen. Uh, zoveel mogelijk verbeelding op te, op, op te wekken. Uh, en dat is ook wel een reactie natuurlijk op, op bepaald soort van kerstvoorstellingen... of, of inderdaad sprookjes, ja. esthetiek ja. Uh, van, van Walt Disney... Ja. waarin alles wordt ingevuld en er eigenlijk geen ruimte meer is voor verbeelding. Ja. Dus dat is wel een beetje de, ook wat we proberen. En, en de ondertitel is ook fantasie. alleen fantasie kan ons nog redden... of alleen verbeelding zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Dus, dus, dat heeft daar wel mee te maken. Het is een prachtig. Uh, het is een voorstelling voor 9 plus. Dat ja. betekent dat je kinderen ook uh, de, ja, fantas zeker. De, de, de fantasie wil prikkelen, de fantasie. Betekent dat ook dat je. Uh, ja, je taalgebruik en dergelijke aanpast... dat je toch een ander soort... Uh... Zeker. Knie, je knikt allebei? Ja, ja. Nou, wat ik eigenlijk merkte zo... de eerste keer dat we speelden... waren er heel veel kinderen. Hm? En er zitten allerlei kleine taalgrapjes in... die ook echt wel gericht zijn op, op uh, kinderen. En ook aan ja, het refereren aan bijvoorbeeld muziek... of dingen die zij, waar zij dan naar luisteren. Of hm -hmm. hopelijk naar luisteren. En je merkt ineens... Toen je dat speelde, dat, dat ineens opent zich dat. Aha. Ineens hoor je dan aan de reacties van die kinderen: van ah ja, dat is inderdaad een echt een goed idee. Ja. Ja, natuurlijk niet helemaal, want het is ook voor grote mensen. En het is ook wat we zelf leuk vinden. Ja, we proberen ook niet op onze hurken te gaan zitten. Nee, hè, en, nee. en, en het allemaal ja, te doen alsof we de kinderen snappen. Of, hè, de, wat ja. vaak ja. leidt tot juist uh, ja. dingen die de kinderen niet snappen. Maar, maar jij zegt bijvoorbeeld wel tegen, tegen het meisje dat jouw dochter speelt... van ik uh, wou dat je dood was. Ja. Dat is, dat is dat wel heftig. Echt. Ja, dat vind ik ook echt wel heftig. Ja. Daar heb hm. ik ook over nagedacht. Moet ik dat doen? Dan moet je dat zeggen. Hm. Uh, maar ja, uiteindelijk dacht ik vanuit dramaturgisch oogpunt... omdat dat meisje uiteindelijk ook doodgaat... Het ja. gaat ook dood. Dus dus het, klopt, het klopt gewoon. Nou ja, het klopt, het is ook mooi dat iemand uh, wenst. He. Die wenst iets, die zegt ga jij maar dood. En dan gaat ze dood en dan ja. is je helemaal kapot. Ja. Dus dan, dan, dan klopt dat wel. Als het alleen maar dat was en uh, als een soort van kreet mm. uh, om heftig te zijn... dan had ik het waarschijnlijk niet dan had ik het eruit gehaald. Maar ik, ik vind het wel heel, heel ja, dramatisch, tragisch ja. eigenlijk. Ja. Ja. Ja. La, laten we even luisteren. Ik was gisteravond bij uh, tryout in, uh, in de toneelschuur in uh, Haarlem. Er zaten ook kinderen in de zaal. Uh, ik heb ze even in afloop gevraagd wat ze ervan vonden. Nou, ik vond het leuk en uh, ik vond het best grappig. Uh, ik vond Zwaveltje het wel de leukste persoon. En ze liep uh, grappig op de schoenen en ze speelde goed haar rol. Ik vond het wel leuk. Uh, die beelden waren best eng in het bos. En het taalgebruik was soms een beetje te... ja, te ruig meer. Ze was voor negen... En het zou eerder voor iets ouders zijn, denk ik. Ja, ik kon het allemaal goed volgen. En ja, er kwamen soms nog wat lastiger woorden bij, maar uiteindelijk, als ze doorvertelden, wist je het wel weer. Ik wist niet precies wat ik ervan moest verwachten toen ik erin ging. Eén? Hey. Apart. Ja? Zo van wat de fuck? <laughs> <laughs> ja, het was natuurlijk wel heel erg apart, maar dat vond ik er wel leuk aan. Is keer iets anders? Leuk, ja. Ja, ze een keer iets anders. Dat was inderdaad, want ik stelde dit meisje aan het afgelopen ook nog de vraag: als je nou moet kiezen tussen een hele uh, ja, gladde kerstshow of deze voorstelling, koos ze toch voor deze voorstelling. Leuk, leuk ja. om die reacties door. Want wij spreken die kinderen natuurlijk niet. Hm. Wij zijn ons aan het uh, afsminken. Ja. En als wij naar beneden komen, dan zijn ze allemaal weer naar huis. Ja, geen nazorg dus. Nee, maar ja. ik vind, ben er blij mee, dankjewel. Hm. Ja. Is het is iets waarvan je zegt? Nou, ja, bedoel, je, je, je probeert je natuurlijk steeds te, te vernieuwen als theatermaker. Maar, zou je hier uh, een, een traditie van kunnen maken? Dat, dat jullie elk jaar een kerstvoorstelling maken? Of? Ik zou dat niet 1, 2, 3 doen. Nee. Ik, ik kan me voorstellen dat je deze bijvoorbeeld volgend jaar nog eens doet, of over hmm. twee jaar weer is. Maar uh, nee, ik, ik ben dan wel benieuwd van wat, wat, wat is de volgende stap. In hmm. plaats van. Wij zijn niet zo enorm van tradities binnen het gezelschap. Van, hmm. Nou, dan gaan we dit nu elk jaar doen, nee, nee. of elke twee jaar. Nee. nee, maar voor mij was het wel al heel lang een wens om een keer iets voor kinderen te maken. En dat vind ik wel heel leuk dat dat nou een keer uh, gelukt is. En ik vind het ook echt bijzonder om voor kinderen te spelen. Dus, maar weet je, als wij het elk jaar zouden doen... we kunnen niet zo heel veel doen per jaar... dan wordt het er gelijk zo'n groot deel. Maar ik wil ja. zeker wel verder met weer zeker. iets voor kinderen doen. Want ja, het is toch leuk dat het toch een beetje lijkt... op wat je zelf ook leuk vindt. Ja, wat, wat ik heel leuk vond aan die reactie is... is iemand die zegt... Uh, ja, het was soms wel moeilijk... maar als je dan doorluisterde, dan, dan snapt hij het wel. Ja. Dus ik, ik vind het van, dat wel echt leuk om te horen dat dat werkt. Dat je het dus inderdaad de lat echt Hoog genoeg legt ja. dat je ze uitdaagt. Ik denk dat de kinderen altijd uh, willen dingen uh, horen en zien die net niet voor hun bedoeld zijn ja, ja. Maar ook voor volwassenen is dat uh, volgens ja. mij, dat heb ik zelf ook. Als je kijkt, hè, dat, je, dat je denkt, ah, dat ja. je er net bij kan. Ja. Ik, uh, je krijgt zo'n 50 cent van me. <lacht> OMG, ex Michelle, show, what the fuck. Vanavond in de, de toneelschuur in Haarlem, vanavond dus de première, toch? Ja. ja. ja. ja, ja. Nou, en daarna nog in Leiden, Amsterdam en Utrecht tot en met 30. In Brussel? In Brussel. Ja, ook. Ook nog in Brussel? Ja. In het Nederlands, of je het ja, ja. In het Vlaams, Oh, <laughs> mon dieu. Uh, <laughs> enfin. Goed, uh, dank jullie wel dat jullie waren. Veel succes. Dank je. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week... Uh, Natja Hübscher, actrice. En schrijver bovendien. Onlangs werden haar gesprekken van de straat uit het parool... gebundeld in In het Wild... Ze schrijft op wat ze opvangt. In de trein, een restaurant. of. in het bejaardentehuis. Vrouw 1. Komt er zo weer koffie? Vrouw 2. Dat duurt nog 20 minuten. Vrouw 1. We krijgen meestal koffie om tien uur. Vanmorgen was het te laat. Vrouw 1. Heb ik gezien? Vrouw 2. Ik was bij de keramiek. Heb ik daar koffie gehaald? Vrouw 1. Heb ik gezien? Heb ik gezien? Vrouw 2. Het was vijf over tien. Ben ik mijn koffie gaan halen? Vrouw 1, heb ik ook gezien. Vrouw 2, kon ik eindelijk mijn koffie drinken. Vrouw 1, ja, ik zat met een lekkere kaaskoek. Hmm, lekker. In het wild heet de bundel. En dan binnenkort weer op het toneel met Bodil de la Parra samen. Hun Indische wortels brachten Hupscher en de la Parra samen. Pindas dus. Pindas mogen tegen mij pinda zeggen. Maar Belanda's mogen absoluut geen pinda tegen mij zeggen. Sorry. En oude pindas... Ik kwam erop uh, omdat ik Bodil de La Parra tegenkwam. En elke keer als we elkaar zagen, dan gingen we met zo'n Indisch accent praten. Dan ging ik, als ik haar zag, dan ging ik al mijn oma'tje nadoen. En dan, Adoe, zo so koud. En wat ben je mager, Natja? Ze Dus kan heel goed schrijven. En we hebben het, uh, ik heb mijn verhalen aan haar uh, gegeven. En uh, we hebben er samen, en vooral Bodil een coherent uh, verhaal van gemaakt. En dat uh, is nu oude pinda's. Op zoek naar hun Indische wortels dus. De voorstelling is vanaf januari te zien. Oude pinda's. En wat stopt Nadja Hupscher in de virtuele vitrine? Ik kon eigenlijk niet kiezen tussen twee dingen. Het ene is een, um, een, een boekje waarin ik alles opschrijf wat me te binnen schiet. Zo'n mooi uh, zwart boekje van Molly Skin met... Uh, met als ik iets hoor op straat of als ik iets bedenk wat ik nog moet doen of als ik een mooi verhaal weet opeens of als ik denk dit moet ik mensen nog gaan vragen want dit is een interessant onderwerp maar wat ik daarbij nodig heb om dat te doen is mijn super lullige etui geweldig helemaal vol met potloden, pennetjes puntensluiper ouderwets, gummetjes en het is een kinderetui van Ajax met het logo van Ajax erop ja, um, vind ik toch wel een soort schat. En elke keer als ik een nieuw pennetje koop, dan stop ik hem voor lekkerte in. En ja, dan raak ik natuurlijk van alles kwijt. Maar die combinatie van het opschrijfboekje en uh, mijn Ajax etui, die zou ik heel graag in de virtuele vitrine willen stoppen. Dat was Nadja Hupscher met haar etui en haar pennetjes en haar opschrijfboekje. Um, straks Hans en toch Jager met uh, beeldende kunst. Uh, en nog de culturele tips van de. Uh, uh, van uh, Manja en Kuno. Maar eerst even het nieuws van... Uh, hoe laat is het? Ja, half vier alweer. René van Brakel. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De leden van de SPD in Duitsland hebben ingestemd met regeringsdeelname. kwart van de leden gaf zijn goedkeuring aan het regeerakkoord... dat de partijtop heeft gesloten met CDU, CSU van bondskanselier Merkel. En daarmee is de weg vrij voor een gezamenlijk kabinet... het derde onderleiding van Merkel.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 En president Yanukovych van Oekraïne heeft de burgemeester van Kiev geschorst. Het is een handreiking aan de betogers die vinden dat de politie te veel geweld heeft gebruikt bij een protest eind november. Toen raakten op het centrale plein in Kiev tientallen betogers gewond toen de oproerpolitie ingreep. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie file op de A7 Zaandam richting Hoorn... bij afritten Averhoorn twee kilometer. En door een ongeluk is de rechterrijstrook rijstrook afgesloten. Er staat er een file op de A20 richting Hoek van Holland... nog steeds bij Kropeltebrekseplein. Twee kilometer door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Dan is door een ongeluk de N207 bergambacht Alfa aan de Rijn... tussen Waddingsveen Centrum en Boskoop in beide richtingen dicht. Dit is Opium. Ja, we zitten nog steeds in de Lamar in Amsterdam. Uh, straks uh, hoort u Jaap van Eiken over de documentaire Mr. Pinkpop... die vanavond wordt uh, uitgezonden. Hans en jagen met beeldende kunst. En hier nog een tafel Kunabakker en uh, Manja Topper van de uh, Doodpaard... die hun voorstelling, hun kent hebben uh, ja, daarover hebben verteld. Uh, Hans, heb jij nog een... Uh, voordat we over de beeldende kunst gepraat... heb jij nog iets anders gezien, gelezen, gehoord? Wil je iets ooit uh, kwijt? Ik was enigszins gefascineerd door het feit... dat Led Zeppelin op Spotify is uh, verschenen. Yes. Dat is tegenwoordig een soort cultureel fenomeen. Allerlei bands en vooral de erfgenamen doen hun chic. De Beatles bijvoorbeeld zit dat ja. niet op Spotify. Nou, dat is allemaal dat rechte nu... kwesties ja. en allemaal heel interessant. Ja. En nu plotseling is Led Zeppelin... Is als het ware als een soort kerstengel verschenen op Spotify. En meteen in drie dagen hadden ze geloof ik 47.000... Die dan allemaal playlists aanmaken. En ik heb natuurlijk ook meteen weer Stairway to Heaven gedraaid. En toen, het vond het op. ik, ik, ik was er nog gefascineerd. En zat ik helemaal weer in Led Zeppelin. En nou, dat ja. kan dat blijkbaar oproepen. Met die prachtige stem van uh, Robert Plant. Ja. Uh, Kun je nou, bakken, jij een, een, een tip, die gelezen uh, gezien? Ja, nou ja, als ik, als ik niet zou spelen, dan zou ik naar Frascati gaan vanavond. Uh, daar is de slotavond van de uh, thema -week On Money uh, over geld. En daar, uh, is, dat is een soort, ik zal het even voorlezen... een afwisseling tussen discussielezing en artistieke bijdrage is dat vanavond. Over geld. Met onder andere, dat lijkt me wel interessant president van de Algemene Rekenkamer die daar aanwezig is. Ja, ik heb een portemonnee boven liggen. Die 50 cent ja, komt precies. echt. <lacht> mooi. <Manja. lacht> ja, je begint niet voor niks over geld. Ik heb je door. Mooi ja. Jij... uh, Nou, waar ik heel graag naartoe wil, dat is dinsdag in uh, Amsterdam. Maar ik geloof ook nog wel op een paar plekken in Nederland. Dat is Shylock van Jan de Korte. Dat is een bewerking van de koopman van Venetië. En ik denk dat dat heel mooi is. Mm, ja, we hoorden het net in de top 5. Dat ja. is uh, als, als een van de best besproken voorstellingen van de afgelopen weken. Shylock uh, met, uh, van, met en van Jan de Korte. Um, ja, nou, uh, dan uh, stel ik voor dat we het nu over beelden de kunst gaan hebben. Dank jullie wel, Kuno en de. Uh... Mooie. ja Dat ja, is ook een prima boek. Niet. De slapsticks zijn prachtige liedjes. Je gaat steeds van de, van de hoge toppen naar de diepe dalen. Fantastische pianist. Echt allemaal superduur onzin. Het is een rust en het is zo mooi gecorrografeerd. Je staat met je open bek te kijken. Wat is dit? Avro's Opium. De recensie. Allemacht tot een merkwaardig boekenstap. Deze week beeldende kunst. Ja. Met... Ik wil steeds zeggen, what the fuck, maar dat, dat heb ik al een keer gezegd... ga ik niet nog een keer doen. Dus dat doe ik niet. Uh, met Hans Verdaard nog jaren. Ja, Kokoschka in uh, Bojmansverbeuning in Rotterdam. Laten we daar eens mee beginnen. Ja, ik ben zo gefascineerd door het mechanisme wat je nu uh, een tijdje ziet. Dat musea moeten af en toe grote tentoonstellingen... grote kunstenaars, knallers Blockbusters, brengen. Blockbusters. En plotseling bleek Kokoschka een blockbuster te zijn. Hmm. Um, uh, sorry, ik word een beetje afgeleid door een soort zoom. Ja, die is nu weg, geloof ik. Zoom? Ja, nu is het beter. En die Kokoschka is dus een blockbuster. En het is fascinerend, omdat het een zekere keer... eigenlijk best een beetje een saaie tentoonstelling is. Dat verbaasde me, want de man maakt alleen maar portretten. Uh, hij leefde van 1886 tot 1980. Hij is heel oud geworden. Uh -huh. En dan wat je ziet is dat hij gold als een koning van de avant-garde. Als iemand die hele nieuwe dingen deed. Je ziet dat die portretten uit 1913 tot 1920 zijn geweldig. Daar zie je dat hij nieuwe dingen ontdekt. Dat hij een nieuwe toon vindt. Dat hij mensen op een echt hele andere manier neerzet. Waaronder zichzelf. En daarna wordt het, als ik eerlijk gezegd eerlijk ben, een beetje duf. Oh ja? Je kunt merken dat hij um, ja, geld moet verdienen. Hm. Hij is verliefd geweest op Alma Maler. Dat is de eerste vrouw van Gustav Maler ja, geweest. De grote pop van Alma. Die hij zich mee doet, was helemaal hoog, door haar geobsedeerd. Ja. En ja. Dan, dan is hij met Alma een tijd bezig. Die verlaat hem en die gaat trouwens met Walter Gropius. En je merkt dat daarna ja, het zakt een beetje in. Hm. Maar wat me nou zo interesseert... is dat het museum niet meer in staat is... om daar op een beetje een inhoudelijke manier mee om te gaan. Ze zeggen alleen maar... fantastisch, gaat u allemaal kijken en alles is even goed... En ik merk dat ik dat heel jammer vind. Want hmm. er zitten een aantal schilderijen bij die ik echt, nou, geweldig... Maar ook een aantal van je zegt: daar zou je best eens even kritisch naar mogen kijken. Soms is het eigenlijk gewoon slecht. Maar wat zou je dan verwachten van een museum? Dat ze zeggen: van ja, we hebben nou, er ik er zo jammer over. Nou, exact. Nee, maar dat is nou precies ja? het punt dat ik wil maken. Ik vind het zo jammer dat musea mensen niet beter leren kijken. Hmm. Ze, ze zeggen alleen maar: jongens, het is één groot geweldig. Maar daar denk je: je loopt er een beetje langs. En denk je: ja, die is mooi, maar die vind ik eigenlijk niks. Maar wat is er nou aan de hand? Hmm. Je wordt niet gestimuleerd om je tanden er eens in te zetten. Hmm. En een beetje dieper en beter te kijken. Terwijl dit een geweldige tentoonstelling daarvoor zou zijn geweest. Dus ik vind het musea gestimuleerd. Moeten worden om nou, wat kritischer, wat prikkelender met hun kunstenaars om te gaan. Goed, we geven het door. Uh, iedereen luistert, dus dat is mooi. Uh, Oscar Kokoschka, Mensen en Beest, is tot en met 19 januari te zien in het Museum Boymansverbeuning in uh, Rotterdam. Wel gaan door trouwens. Wel gaan, uiteraard. Dat is het maar voor die hoogtepunten. Dan uh, A. A. Bronson. Ja, E. Bronson is, dat, dat was tot mijn stomme verbazing... misschien wel de beste tentoonstelling die ik in Nederland heb gezien dit jaar. Het, was een, het is een hele vreemde kunstenaar. Het is een oudere, ja, ik moet het in dit geval zeggen... een homoseksuele man. Dat lijkt irrelevant, maar in dit geval is het heel relevant. Want zijn Wat? kunst gaat heel erg over zijn eigen homoseksualiteit. Hij zat in een kunstenaarsgroep, General Idear. En daarvan overleden zijn twee medeleden... in hetzelfde jaar aan AIDS. En dat is heel heftig. Daar kun je allemaal zie je allemaal foto's van. Helemaal uitgeteerde mannen. En hij heeft dat overleefd. En hij is een beetje als de man... Die uit de dood is opgestaan. En sindsdien een soort shamaan is. Een soort prediker. Die ja, probeert iedereen met zijn kunst te helen. Uh -huh. En dat doet hij op een wonderlijke manier. Ik liep daar rond. En eerst denk je. Maar je komt een soort wereld binnen. Het is aan de ene kant is het bijna ja, grove kunst. Die over seks gaat. En over homoseksualiteit. En over bijna perverse dingen. En aan de andere kant is het ook heel helend. Bijvoorbeeld op de, op de tweede verdieping. is alles met gedroogde salie bedekt. De hele vloer. En het ruikt geweldig. Dus je hebt het gevoel dat je een soort kerk binnenkomt. En die spanning tussen religie seks, liefde. Dat komt allemaal bij elkaar. Ah. En je loopt er rond en je denkt, dit is geweldig. Ik was helemaal opgetild en inderdaad of ik bijna in een soort religieuze bijeenkomst terecht was gekomen waar ik me heel erg prettig voelde. Ja. Terwijl al die dingen niet per se mijn thema's zijn. Fantastische tentoonstelling. Hey Brons, nou als we toch voor Kokoska in Rotterdam zijn. Dit is in Witte de Wiet. Ook ja, in Rotterdam tot dus... met 5 januari. In ja. het Kunstencentrum Witte de Wiet. Dan, uh, ja, Karel Schampers die gaat weg bij, ja. bij de hal in, in, rot in, in Rotterdam. Ja, nou, er moet wel even iets over gezegd worden. Ja. Er moeten ook veel mensen naartoe. Want Karel Schampers is een van de oudere generatie. Hij gaat met pensioen ook. En hij is een van de echt beste curatoren en museumdirecteuren... die daar lang in Nederland heeft rondgelopen. Hij heeft nooit een echte toppositie gehad. Hij is nooit directeur van het Stedelijk geweest of zo. En daarom kennen een hoop mensen hem niet. Maar hij heeft altijd fantastische tentoonstellingen gemaakt... en heeft een heel goed oog gehad altijd voor jonge kunstenaars. Mm -hmm. een tentoonstelling die hij nu heeft gemaakt... een beetje lullig Karels Keuze getiteld. <laughs> dat er een beetje op de markt staat. Ja. Maar Karels Keuze toont heel veel jonge... en ook vaak Nederlandse kunstenaars waar hij heel vroeg bij was. Guido van der Werven... Julika Delius, maar ook Sarah Lucas en Jillian Waring. En die tentoonstelling is eigenlijk een beetje een pleidooi... voor iets wat je op dit moment langzaam ziet verdwijnen. Namelijk musea die aandacht hebben voor hedendaagse jonge kunst. <laughs> Juist omdat er geld verdiend moet worden. Er bekende ja, ja. namen moeten worden geprogrammeerd. Ja, en die blockbusters weer. Ja. Precies, gaan ze ja. minder risico nemen. En Karel Schampers houdt toch een pleidooi voor... probeer het nou, want als je er vroeg bij bent... kun je relaties opbouwen, kun je dingen vroeg laten zien. Is het eigenlijk een investering van een museum in de toekomst? Ja. En dat moet je niet uit het oog verliezen met dat blockbuster idee in je achterhoofd. Nou wordt hij opgevolgd door Anne de Meester. Ja, dat lijkt me een uitstekende keuze. Anne gaat dat vast heel goed doen. Ik ben heel benieuwd hoe ze met al die 16e en 17e eeuwse schilderijen omgaat, maar dat zal ze wel kunnen. En juist van haar hoop ik een beetje dat ze die spanning wel weer weet aan te houden. Die Karel al had, maar die andere musea veel aan het kwijt raken zijn. Dus ook deze Karels keuze is een grote aanbeveling. Goed, er zijn eigenlijk wel drie redelijke aanbevelingen. Ja, bij Kokoschka moet je naartoe om heel kritisch te kijken, om zelf te denken van, wat vind ik nou echt goed? En niet denken, oh het museum zegt dat oh, het goed is, het zal wel best zijn. Die anderen kun je gewoon heerlijk in ronddobberen. Geweldige werken. Ben op de koptelefoon, stay away to heaven. Of iets anders. Ah, oh, heerlijk. Ja. Hans, dankjewel. Uh, ja, de, de drie, we zetten die drie tentoonstellingen op, uh, op de site opium.avo.nl lijkt me goed. We gaan nog een keer luisteren naar Tim Knol met Enjoy the Spectacle. Tim en Anne. BOOM Enjoy the spectacle van het album Soldier On van, uh, van Tim Knol. Vanavond dus op het Stille Nachtfestival in de Underground in Lelystad. Morgen in de Evenaar in Eindhoven. En in januari start de theatertoernee. Voor data daarvan zie de website timknol.nl. Al uh, 2 miljoen mensen gingen erheen. 750 bands waren er te zien. En tot 2 maal toe veroorzaakte het uitzinnige publiek een aardbeving op de schaal van Richter. Ja, echt waar. Ik heb het over het festival Pingpop. dat jaarlijks in het uh, Limburgse Landgraaf wordt gehouden. Vanaf het uh, prille begin wordt het georganiseerd door Jan Smeets. die de bijnaam Mr. Pingpop gekregen heeft. Daardoor een uh, documentaire met diezelfde naam is vanavond te zien op Nederland 3. En naast mij zit de maker Jaap van Eck. Heb je overigens heb je Tim destijds gezien op. Uh, Pim kop of niet? Om eerlijk te zijn, niet. Nee, nee ah, dat uh, was goed. Ja. Kan maar alles zien, ik was he? aan het filmen. Dus uh, mm. ja, ik heb uh, niet zo heel veel bands gezien. Nee, want hoe ho lang uh, heb je eraan ge aan gewerkt aan die documentaire? Om, om uh, als een soort vlieg uh, voortdurend in de nek van, uh, van Smeets te zitten. Want dat is wel de, de indruk die je krijgt. Nou, als je begin, uh, vanaf het prille begin rekent... ongeveer anderhalf jaar werken gehad. Maar ik was er vorig jaar om te researchen... En uh, dit jaar om te draaien. Mm -hmm. Totaal iets van 11, 12 dagen gefilmd. Mm -hmm. Waarom wil je het zo graag? Ja, kijk. Uh, de gedroomde hoofdpersoon van een uh, documentaire... dat is iemand die uh, zijn emoties durft te tonen. En die vergeet dat er een camera is. Nou, daarvoor waren we bij Jan Smeets absoluut aan het uh, goede adres. En daarnaast uh, is Pinkpop gewoon heel interessant journalistiek historisch verhaal. Het is opgericht vanuit het jeugd- en jongerenwerk... In, in Limburg. De tijd dat daar nog heel veel geld voor beschikbaar was. Uh, uh, eind jaren zestig, toen de, toen de mijnen dicht gingen. Mm -hmm. um, ja, ze uh, zijn ooit bijna failliet gegaan. Halverwege de jaren tachtig. Uh, toen de gages van artiesten explodeerden... Yeah. En dan hebben we natuurlijk het beroemde Mick Jagger verhaal. Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Ja, dus, dus de gedroomde hoofdpersoon. Wat was de hoofdpersoon ook meteen te porren voor dit, voor dit idee? Er was wel enige overredingskracht nodig. Hoe doe je dat bij Jan Smeet? Um, inspelers ijdelheid. <laughs> we hebben een, een trailer gemaakt. Ik gewoon op, gebaseerd op bestaand beeld. Uh, waar we ook nog wat extra financiering mee helpen te, te, te, te krijgen, maar nou, dat, dat is helaas niet gelukt. Maar we hebben daardoor wel Jan aan boord gekregen. Dat, uh, nou, die vond, het, vond het opeens was die, uh, ja, ja. helemaal enthousiast. natuurlijk wel. Ja. Mr. Pinkpop, wordt hij niet voor niks genoemd. Wat is zijn, is zijn rol vanaf het begin zo belangrijk geweest? Want je schetst het al: dat jeugdwerk, het, het, er waren meerdere mensen die Pinkpop opstarten. Hoe komt Jan Smeets daar ineens als min of meer als enige bovendrijver? Nou, Jan die, uh, organiseert al sinds zijn prille jeugd uh, popconcerten. Hij is uh, ooit begonnen als voorzitter van de fanclub van Peter Koelewijn. Dat uh, wordt ook in de film verteld. Ja. Um, er was ooit een, een, een festival in Limburg uh, dat heette Pink Nick. Dat was opgezet door twee mensen. Uh, Hans van Beers, die later nog directeur van VPRO's ja, geweest... Ja. van het ja. in Amsterdam. En Wim Wennekes, uh, een hele goede journalist... En een jaar later kwamen daar dus uh, nog twee andere mensen bij. Jan Smeets en uh, Frits van Rijssen. Mm -hmm. En toen veranderde ook de naam in Pink Pop. Mm. En dat is een gevoelig punt bij Jan. Want uh, voor Jan telt die eerste aflevering telt niet mee. Dat Pink Nick, dat is, nee, daar je mag, hebben we niks je mag, met te maken. Je mag niet zeggen dat Pink Pop uit Pink Nick voorkomt. Dat, Pink Pop staat uh, op zichzelf. Pink Pop staat uit zichzelf, ja. Ja, ja. En hij Maar hij werd, degene die dat leidde, die anderen die vielen min of meer weg. Of die hebben zich teruggetrokken of... Nou ja, wat wel heel bijzonder is... en dat heeft me ook wel echt geraakt, hoor... is dat het een... Uh, het, is, het is tot de dag van vandaag een vriendenclub... die uh, met elkaar op vakantie gaat... en uh, regelmatig eet uh, samen. En ieder jaar zijn ze er ook allemaal. Mm -hmm. Maar ja, inderdaad... ergens halverwege jaren tachtig... Uh, toen vlogen ze allemaal uit. Ze gingen andere dingen doen. En Jan was de enige die achterbleef... in uh, Enighausen waar hij woont... al zijn hele leven, in Limburg. Ja, ja. En ja, hij deed sowieso al het meeste. En toen was er zo'n gevoel van, nou, laat Jan het dan maar in zijn eentje doen. En uh, ja. Ja, zo is dat. Er de, de, de, rijst ook het beeld op van Jan Smets alsof hij het ook in zijn eentje doet. En nog steeds, want hij bemoeit zich echt overal mee. Ja, dat is dus fantastisch. Hij, hij runt dat festival als een, als een kleine kruidenier, zegt hm. uh, ook iemand in de film. Maar dat, dat, dat, dat lijkt raar voor zoiets groots, maar het is tegelijkertijd ook zijn kracht... Hm. De film begint met uh, beelden dat Jan ongelooflijk boos wordt... omdat de gemeente het snoeihout nog niet heeft opgeruimd. Ze gaan over een paar uur, gaat de camping open. En dat lijkt ongelooflijk Piet Luttig, maar snoeihout kan je de brand steken. Hm. En ja, dat is gewoon gevaarlijk op een festival met 50, 60.000 man... Met, uh, waar iedereen te veel gedronken heeft. En er is op Pinkpop, in tegenstelling tot bijna ieder ander festival... nog nooit een serieus ongeluk geweest. Ja, is dat aan Jan Speets te danken, denk je? Absoluut, ja. ja. Ik was dit jaar Blowlands Lowlands. En uh, ja, ik hebben het allemaal meegekregen nu. En dat is echt minder goed georganiseerd dan mm. Pinkpop. Absoluut. Mm. Gewoon Piet luttig tot in het detail. Maar er zit absoluut een idee achter. Ja, ook affiches die recht moeten hangen. Of uh, prijslijstjes en dergelijke. Alles hè. Uh, Jan is opgelet als graficus. Dus, uh, hij, het is ook een soort estheticus. Uh, een, een, een prijslijst die opgehangen is met stukjes plakband. Dat, dat kan dat, niet. Dat kan je niet. Nee, nee wordt nee, niet nee. boos over. Uh, Een stukje muziek hebben we van, uh, van iemand die uh, lang geleden daar heeft opgetreden. Pieter Torsch. Want hebben we hebben het over dat voorval wat, wat, uh, waar je het ook al over had. Net, uh, Mick Jagger. Mick Jagger die zou, die had toen een hitje. We hoorden hem hier met Pieter Tors. Uh, Don't Look Back. Hij zou optreden daar. Tenminste, alles leek erop dat hij zou gaan optreden. Ja. Wat, wat, wat was het verhaal? Um, nou, er is dus, net die hit gehad. Uh, Pieter Tors was geboekt als uh, slotact van, van Pinkpop. En toen zei uh, de manager van, uh, van Pieter Tosch zei tegen uh, Jan Smeets... waar die al vaker zaken beneden dan nou, heb ik nog een cadeautje voor je. Mick komt ook. En inderdaad... En dat is uh, ook zo. Dat is ook zo. Niet, en, uh, niet gelogen. Prachtig uh, vastgelegd ook ja. door de KRO uh, destijds. Mm -hmm. Dat uh, ja, uh, opeens was Mick Jagger daar op Pinkpop. En nou... We kregen verhalen met verschillende versies. Met ja. versies of zo. Jan zegt dat Mick Jagger hem heeft uh, beloofd... Nou waarom zou hij er ook om liegen... dat hij tien minuten zou optreden. Um, de manager van Pieter Torsch destijds... dat zit niet in de film, maar ik heb hem wel uh, contact met hem gehad... Mm -hmm. die zegt dat hij zich dat niet kan herinneren. En... Uh, Mick Jagger ja. himself. Ja. Die, die, die weet ook voor niks. Die, uh, weet, ook, die uh, weet ook voor niks meer. Nee, Leo Blokhuis heeft hem een aantal jaar geleden gesproken hierover over dit. Noem het maar incidenten Doe zij het dit. What, what was I doing, doing at the Pink Pop Festival? What, yeah, don't well, you know? I don't know, remember it. So I can't really add much to it. Oh, Pink Pop Festival play football It's night. in the south in the south of France. I remember moment. I know what it is. But I can't remember being there. Oh, that's... Earth was I doing there. Anyway, and, and, anybody thought you would you would perform with people? Maybe I did the right just... shirt on or something. That ah. must have been it. That can be it though. You know, Is I the... look terrible. I'm not going on like that. Ah, oh, oké. Okay. Could be. Ja, misschien dat hij de verkeerde shirt had... en heeft hij daarom niet opgetreden. Maar hij weet er niks meer van. Dus dat, is wel, dat maakt het extra erg, vind je niet? Ja, goed. Het nou, is, is ook vooral heel komisch. En ook heel ja. erg leuk. Ik zat vorig jaar, toen ik het researchen was... bij Leo in de auto. En toen uh, vertelde ik dit. En toen zei hij, dan heb ik nog iets heel erg moois voor je. Want mm -hmm. hij heeft ooit uh, Jagger geïnterviewd... bij zo'n zo junket waarbij je vijf vragen mag stellen. En dit was er één van... En voor de top 2000 deed hij het, geloof ik. Dat was niet eerder geschikt. Want ja, hij weet het niet meer. Dat is ja. geen antwoord. Maar voor ja. die film dus, briljant. Hartstikke mooi. Ja. <laughs> Ook wat mooi is... je hebt voor het eerst Leon Ramakers voor de camera gekregen. Dat is eigenlijk een beetje de schaduw, Mr. Pinkpop, hè? Ja. Die nee. heeft in de jaren 80 toen zo slecht ging... min of meer de boel overgenomen van Smeets. Ja, nou... Ja en nee. Ja. In 1985 uh, ging Pinkpop uh, echt op de rand van de afgrond. Uh, ze konden die gages van die bands niet meer betalen. En uh, iedereen, ook ik, destijds, ging dat toch Roudwerchter. Ja. Er, er, er, er kwamen meerdere festivals ja. waar U2 dan wel speelde. En op Pinkpop moest je het echt doen met... Ja. Uh, Metallica? Uh, nou. Metallica en, uh, nee, nee, dat was maar waar. <lacht> maar goed, oh, dat is dit jaar, dat is volgend jaar. Minder interessante bandjes. Maar uh, dus ja, het zag recht echt naar uit dat ze zouden verdwijnen. Toen zat er nog maar één ding op. Dat was contact leggen met uh, Mojo, Leon Raammakers. En dat, nou, de, de, de concertorganisator die zo groot is... dat ze, ze al vaak van uh, kartelvorming en zo zijn beschuldigd. Mm -hmm. um, en die stapte in. Die, die, die, die bracht de kapitaal mee. En bands. Dus Pinkpop ging weer meedoen in de Vaart de Volkeren. Yeah. Maar de grote veer die Jan Smeets toe moest laten... was dat de programmering dus ook bij Mojo kwam te liggen. Dus... Ja, laten we even naar Raamakers luisteren. Nou, in het begin was het natuurlijk het enige grote festival van Nederland. Uh, maar op een gegeven moment ga je natuurlijk wel inzien... dat uh, alles bij hetzelfde bleef. He? Dat, dat rare podium wat uh, ingebouwd zat in die tribune bijvoorbeeld. Ja, dat kon, dat kon niet meer. Krak bijna. En er kwamen steeds meer mensen. Dus ik, ik vond dat daar wel eens een keertje de bezem doorheen moest. Maar... Uh, Jan die hield niet zo verschrikkelijk van uh, grote veranderingen. Dus die heeft dat heel lang zo gehouden. Hij, hij komt als een heel behoudend man naar voren. Klopt dat? Leon? Of? Nee, nee, nee, nee uh, Smeets. Ook in, in deze quote. En ook over dat hij heeft een veto, maar dat gebruikt hij bijna nooit, toch? Ja, god, ik, ik... Nou ja, iemand die een popfestival organiseert... Kan je toch moeilijk behoudend noemen of zo? Hmm. Het is wel iemand die, die vasthoudt aan uh, bepaalde rituelen en zo. En, uh, ja, bijvoorbeeld, hij eet zelf niks van de catering tijdens het festival. Ik hij eet uh, zijn bammetjes van thuis. Ja, hij eet zijn bammetjes die zijn vrouw voor hem meeneemt. Dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat soort dingen, daar, uh, ja, daar heeft hij kennelijk behoefte aan. Heeft met me zelf uh, de documentaire gezien inmiddels? Ja, ja, ja, we hebben woensdag een hele leuke première gehad. En, uh, laat wel gezegd zijn dat ik stapel dol op Jan ben geworden hoor, tijdens ja. dit hele proces. Uh, wat, wat, wat, wat, ik, wat mij echt gewoon ja, diep ontroerde, was toen inderdaad een van de vier oprichters uh, nou, te horen kreeg die niet zo lang meer zou leven. Uh, die wilde toen gaan trouwen met zijn vriendin. Zodat de ja. erfenis uh, goed geregeld zou zijn. En dat kwam Jan te oren. Want ze zouden het heel klein doen. Ja, met z'n tweeën, met, met een paar tweeën, tijden en, tijden en meer niet. En ja. meer niet. En dat, dat kwam Jan te oren. En ja, die nam er gewoon geen genoegen mee... dat de vriendenclub erbuiten zou vallen. En die heeft uh, gezegd... "Nou, uh, we kunnen allemaal en ja. we komen allemaal. En zij zeggen nee. En daar hebben we ook niks, geen geld voor of zo. Maar Jan zei... Oh, maar ik heb het hotel al <laughs> afgehuurd en ik betaal gewoon de bruiloft. Ja, fantastisch. Nou, en ja. dat heb ik nog nooit in mijn hele leven gehoord van iemand... dat hij de bruiloft voor zijn vriend betaalt. Ja. ja, er zitten meer van dat soort uh, prachtige momenten zitten erin. Vanavond te zien, Mr. Pinkpop, om uh, vijf voor half negen op Nederland 3. Ja, van Eijk, dankjewel. Dank je wel. De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met, met Victor Reinier. Die speelt de hoofdrol in de toneelversie van Karel Glastra van Loon's Roman De Passievrucht, En hij is nu onderweg naar het Parktheater in Eindhoven. Uh, Victor, goedemiddag. Goedemiddag. Ben, ben je al ben je zo te horen? Ben je nog onderweg? Ja, ja. We zijn eigenlijk niet vroeger We nog in Amsterdam. We worden nog een heel het zuiden. Ja, en is dat? je zegt wij uh, reis je met, met alle andere spelers, zoals Oudendag ja, spelers? Ja, reizen altijd met alle andere spelers, ja. Uh, we ja. zijn natuurlijk een klein clubje, hè. Ja, dat is waar. Dabbel, Sander, en Bouw van Leiden, We moesten weer heel lang wachten op bouwen, hoor. Die was te laat. Ai. <lacht> Bouw van Leiden, ja. Laat, laat jullie even horen voor de, voor de luisteraars. Hallo, u mag even zeggen tegen de radio, meneer. Hallo, de radio, meneer. Ja. Hallo. Hallo. Ja, zie het. <lacht> het is een met de buiten vanaf hier in de bus. Ja, dat is duidelijk, ja. De concentratie is al groot natuurlijk. De voorstelling, waar gaat die over? Kun je dat kort vertellen? Uh, ja. Uh, het vraagstuk van uh, hoe goed ken je degene die je lief hebt eigenlijk. Um, het is een man die erachter komt dat zijn kind, zijn zo 13-jarige zoon, mm -hmm. niet van hem blijkt te zijn. En, uh, inmiddels is zijn vrouw die het antwoord in zich draagt overleden. Yeah. Dus dan begint er een speurtocht naar wie uh, is de biologische vader van het kind. Yeah. En uh, heeft dat een consequentie? Uh, kan je van je kind houden als je achterkomt dat het niet van jou is? Nou, dat soort, dat soort kleine vraagstukken. Uh... Ja. Ja. <laughs> het was destijds een, een prachtig, prachtig boek. Is ook verfilmd, als ik me niet vergis. De Passie Vrucht. Ja. Um, en en um, wat heb wat je. Je, ben, je bent zelf net vader geworden voor de derde keer. En dan nu alweer. Het ging over ouderschapsverlof voor vaders de afgelopen dagen. Uh, hoe, hoe combineer jij dat? Ja, het is eigenlijk. Ja, het klinkt een beetje gek natuurlijk, want ik, zeg, ik, zeg, ik moet combineren, maar uh, ja, de, de, de last ligt natuurlijk nu bij de moeder. Maar ja. het is een heel erg een slaperig kindje, dus die, die, die uh, slaapt door de, door de vele momenten van de dag heen. Als ik s'avonds thuis kom, ja, dan is er net zo'n voedermomentje meestal. Ja. Dan zitten we heel gezellig even met zijn drie'tjes en, uh, uh, en overdag ben ik thuis, dus dat is best wel gezellig. Ja, hartstikke mooi. Zeg, ik heb even de speellijst bekeken. Jullie trekken echt van uh, langs alle uithoeken van het land. Uh, vind je dat prettig onderweg te zijn? Of zeg je van, uh, graag, graag snel weer thuis? Nou ja, uh, kijk, dat, dat, uh, dat, dat reizen is natuurlijk wel een beetje gedoe. Maar wat mm -hmm. ik zeggen dat het terug bij ja, ons dat erg gezellig is. Want dan trakteren we onszelf op heerlijke glaasjes wijn... en de meest zalige uh, hammetjes. Uh, ja. ja, dan, dan, dan, dan is er wel een ontspanning. Maar zo'n zo weg daarheen met files, ik vind het wel... Ja, je, je komt er wel achter... Dat Hoe klein het landje ook is, zo, zo vol met auto's is het wel geplopt, ja. Ja, ja, ja. En heb je, heb je nog bepaalde rituelen als je eenmaal in die kleedkamer bent aangekomen? Ja, we zijn in het ik nog wel heel even. ik vooral vind nog wel om een aantal scènes even snel uh, qua tekst even door te nemen. Dat is wel even een ritueeltje, nou, zodat we dat een keertje overslaan vanwege haast. Ik voel me ook echt onzeker. Ja. Echt genoeg. Dus het, zijn, het oh. lijkt soms op het bijgeloof achter dat het te zijn. Ja, ik kan me iets bevoorstellen. voorstellen. Goed, uh, vanavond de passievrucht Vlucht dus in uh, Eindhoven. Zijn er nog kaartjes eigenlijk, weet je dat? Dat weet ik niet of er voor vrouwen nog kaarten zijn. Maar het is een grote zaal. Dus ik denk ja. uh, dat zou zomaar kunnen. Precies. We dus gaan natuurlijk in februari staan we vijf dagen in, in, in de Ramar in Amsterdam. Mm -hmm. Dus daar zijn ook zeker nog kaarten voor. En uh, ja. uh, nou ja, het leuke is dat de reacties in het land zijn is zo ontzettend goed. En misschien is het ook voor jonge mensen. Kunnen we het nou in op een lijst zetten? Zo is het. Hoef je het boek niet meer te lezen. De vlucht tot en met 15 maart door het hele land. Victor en hier. Veel plezier vanavond in Eindhoven. Ja, dankjewel. Dankjewel. En opium is na 4 terug met het grote Jeroen van Merwijk interview. Tot zo. Opium. Avro. Opium Radio gaat verhuizen. Vanaf maandag 6 januari kunt u ons vinden op Radio 4. Iedere dag, ja, iedere dag. Savonds tussen half elf en middernacht. Eerst pakken we in. Vanaf januari pakken we uit. En vindt u opium op Radio 4.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 Wat staat er op uw verlanglijstje? Cecile uit Burundi is dolblij met een kip of geit. Dat betekent eten voor haar kinderen. Geef een gezin in Afrika een dierbaar cadeau. Ga naar rettenkind.nl. Ik ben Marion Lutke. Rijdt u particulier? Profiteer nu van 1000 euro extra inruilwaarde. Daardoor is er al een auris vanaf 17.650 euro. Kijk voor de voorwaarden op toyota.nl. Dit is Radio 1.